gemeente, vanmorgen mag ik misschien de doopouders maar ook andere ouders heel in het bijzonder aanspreken en ook de kinderen. Want de tekst die wij zojuist hebben gelezen is bekend. Maar ik hoop dat u en jij het met mij instemt ook onvoorstelbaar mooi. Een woord wat de Heer Jezus Christus aan het eind van zijn aardse zijn heeft uitgesproken. Die een enorme troost zijn. Met name die woorden en ziet. Ik ben met... Jullie, alle dagen, alle, tot aan de voleinding der wereld. Als je deze woorden zo op je laat inwerken, dat de Heer Jezus zegt, ik ben met jullie, en wie staan daar? Dat zijn de elven, zijn discipelen. Zij staan daar voor de hele kerk die gaat groeien in deze wereld. En de kerk tot op de dag van vandaag, want tot over ons hoofd heen... naar de volending van de wereld... zegt de Heere Jezus... Ik ben met jullie. Wie door de Heere God... in het verbond is opgenomen... die moet het weten... die moet het leren... die moet daaruit leven... dat hij of zij... Nooit alleen staat. Misschien weten wij nog dat eens... onze oud-koningin Wilhelmina een, broek, een boek schreef. Eenzaam, maar niet alleen. Eenzaam, dat wil zeggen... ik heb eigenlijk niemand om mij heen. En toch... Ben ik niet alleen? Is dat niet een geweldig woord? Dat betekent dat die twee jongens... Wilmer, Joël, die vanmorgen het sacrament van de doop ontvingen... moeten weten dat zij niet maar zo in deze wereld zijn gezet. Ze zijn niet geboren, geworden om dan, als ze zo ver zijn op eigen kracht, hun leven te klaren. Ze zijn niet zomaar overgeleverd aan de machten en de krachten... die in deze wereld sterker zijn dan wij mensen. Ja, denkt iemand, maar de wereld kun je toch wel aan... Ouders gaan hun kinderen vast en zeker leren en trainen hoe ze in deze wereld moeten staan. En het geld natuurlijk aldoende leert men. Maar misschien zijn er vanmorgen mensen die zeggen dat is allemaal best wel waar. Maar wat is het een troost. Ik heb dat ervaren. Dat de Heere met mij is. Dat God uit de hemel mij vasthoudt en dat hij, en dat is ook heel rijk, mensen geeft die rondom mij staan. En die mij in alles helpen en bijstaan. Zeker de kerk kan het niet zonder de Heer Jezus. De kerk kan niet leven als gemeenschap alleen met mensen onderling. Daarin komt uit dat goddelijke woord wat hij heeft gesproken bij de schepping van de mens. Toen Adam op deze wereld was en Adam zag de dieren twee aan twee, man en vrouw. Toen heeft de heilige gezegd, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik geef hem een hulp die als tegenover hem is. Prediker zegt dat ook. Wat is één nou? Twee zijn beter dan één. Maar een drievoudig snoer wordt niet haast verbroken... Je moet hier aan denken als je dit hier zo van de Heer Jezus Christus leest. Ik ben met jullie. Let is op dat ik. Hebben de discipelen het door? Hebt u, heb jij het door? Wie daar spreekt? Als je Bijbel leest moet je je altijd afvragen... Wat is er al gebeurd? Daar staat Jezus, Godzoon. De gestorvene en de opgestane. Daar staat Hij die de macht heeft zoals het hiervoor staat in hemel en op aarde. Mag ik het even zo zeggen, dan begrijpen de kinderen het vanmorgen ook. Als je nou een beetje bang bent, dan heb je graag een grote sterke vriend of vriendin. Wat heb je nu aan iemand die kleiner is als een ander je bedreigt? Nee, iemand die veel groter is dan jij, sterker is dan jij, die die ander aan kan, die tussen jou en dat wat je gevaarlijk en angstig vindt, gaat staan. Wel, zo spreekt hier de Heer Jezus Christus vanmorgen. Ik ben met jullie. Dat mag je toepassen op iedereen. Hij is met u. Hij is met jou. In de goede dagen... Voorspoed en geluk. In de kwade dagen van ziekte, van verdriet, van angst, van moeite. Ik ben met jullie. Wat is dit een troost voor de discipelen. Want zij blijven alleen achter en we merken het hoe ze daar eigenlijk voor zichzelf nog niet aan toe waren. Hoe als de Heer Jezus Christus heen gaat ze het niet begrijpen. Hoe hebben ze daar gestaan tegenover de Heer Jezus Christus? Ze hebben zich gevoeld als een speelbal straks. Want daar in Jeruzalem zitten de haters van de Heer Jezus Christus. En de haat is nog springlevend. Als ze straks thuiskomen doen ze misschien de deur wel weer dicht... Als de Heer Jezus ten hemel is gevaren. Nee, zegt de Heer Jezus, ik stel jullie gerust. Ik ben er. En die ik, de Heer Jezus Christus, heeft alle macht. Misschien zeggen we vanmorgen, nou, we leven toch in een tijd waarin de machten in deze wereld... En dat zijn de duivelse machten. Heel sterk zijn. Want het gaat op het eind aan. En Satan die weet dat hij nog maar een heel korte tijd heeft. Hij probeert. Oud en jong en groot en klein. Zo te krijgen. Dat ze van de Heren afgaan. Dat ze meegezogen worden. Met die vaart die onder de volkeren zit. Naar bezit. Naar genot. Vandaar. Dat als wij vanmorgen hier zijn, in welke hoedanigheid ook, vader of moeder, kinderen, jongelui, ouderen, hoe staan wij in deze wereld? Ik ben met jullie. Betekent dat dat de Heer Jezus zegt, nou ga ik alles voor je doen? Hij heeft alles al gedaan in wezen. Hij heeft de zonde afgewend. Het oordeel over de zonde en de ongerechtigheid. Wees nou eens eerlijk. Als je jong bent, 17, 18, en je hebt al plannen gemaakt voor de komende zomer, dan zeg je: Ja, laat ik eens hier of daar, wat dichterbij of ver weg in het land, gaan kijken. En als dan vader en moeder zouden zeggen, dat lijkt ons leuk. En trouwens, we uh, vinden dat helemaal niet leuk dat je alleen gaat. Want het kon daar wel eens gevaarlijk zijn. Je staat daar bloot aan allerlei dingen. Waardoor je wordt verleid. We gaan mee. Ik denk dat het bij die jonge lui heel slecht zou vallen. Dat ze zouden zeggen pa en moe, we hebben je niet nodig, want we hebben geen pottekijkers nodig in ons leven. U moet ons maar alleen laten gaan, u moet ons maar vertrouwen. En weet u, als je die houding van die jonge lui zo dan even op je laat inwerken, dan moet je je misschien afvragen van wie hebben ze dat, van hun ouders. Immers, ouders leven de kinderen voor. Je moet vrij zijn, mondig. Je moet het in eigen kracht kunnen doen. En eigenlijk is daar iets niet goed. Want ouders hebben het beloofd dat ze hun kinderen het zullen voorleven te leven in het geloof. Voor te leven hoe ze van de Heer Jezus Christus zelf zijn. En kijk, dan komen we op iets wat we vaak aanduiden met een algemene term. Wij zijn zondaren. Wij doen zonden. Maar hoe uitzicht dat, wel dat uitzicht hierin dat wij heel stiekem in ons hart... we durven dat niet hardop meer te zeggen... God toch eigenlijk wel een pottenkijker vinden. Ja, we gaan wel naar de kerk... en we luisteren wel naar het woord van God. Maar als het maandag is... of als we werken of als we vrij zijn... dan zijn we eigenlijk maar het liefst eigen baas... gaan we onze eigen neus achterna. De neus die overal aan ruiken wil... Die van alles wat mee wil nemen. Die niet meer denkt aan God. En wat is het vreselijk. Wat zou het erg zijn gemeente als er één was vanmorgen hier in de kerk of thuis. Die zo zich overgeeft in zijn eigen macht. Zich onttrekt aan de macht van de Heer Jezus Christus. En zegt de Heere God, ik heb die gave van je zoon niet nodig, ik rooi het zelf wel. Wat zegt hier de Heer Jezus? Heel eenvoudig, ik ben met jullie. Ik ben er als de machtige God, als de sterke rots. En ik wil met je mee. Maar ik vraag aan jou dat je met mij meegaan wil. Weet u. Als je een kind gaat opvoeden. Want daar wil ik naartoe vanmorgen. Zoals de Heer Jezus Christus hier laat zien. Om mensen op te voeden tot gelovigen. Als je een kind wil opvoeden dan gebruik je nog wel eens dwang. Een kind moet luisteren. En ouders die heel veel dwang gebruiken bij hun kinderen... merken op een gegeven moment dat er tegenkrachten komen. Als ze dan hun kinderen spreken over God... ze meenemen naar de kerk en zo... ja, dan wordt het moeilijk. Soms zie je kinderen en jongelui in de kerk zitten... dat je denkt van... je schept het van het gezicht af, die moet. Als dat erg, als dat het resultaat is... ...van onze opvoeding. Als het wordt omgezet en bedacht... ...in allerlei vormen van macht en dwang. Wat erg. Nee, dat zegt hier de Heer Jezus Christus beslist niet. Hij zegt niet, jullie moeten met mij zijn. Mag ik het zo zeggen, de Heer Jezus? Hij gebruikt deze woorden... Als een uitnodiging. Ik wil je mijn aanwezigheid geven. En, en weet dat ik de Almachtige ben. Ja, ik vraag het van jullie en dat is de opdracht die de discipelen hier heel bijzonder krijgen. Het gaat heen en onderwijst al de volken. <coughs> Doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. We hebben het vanmorgen gezien. De doop van kinderen. En we zijn helemaal dat kwijt. Dat dopen eigenlijk betekent dompelen, onderdompelen. Dat dat betekent net als de Heer Jezus Christus sterven, ondergaan en opstaan. Uit het water opkomen. Ik zou willen zeggen, ik ga dit specifiek op ouders toepassen. Uw kind heeft het sacrament van de heilige doop ontvangen. Maar nu moet u verder gaan met dopen. Als de Heer Jezus de discipelen de wereld instuurt dan gaat het niet enkel en alleen om die simpele handeling... die onderdompeling in het water. Dat is heel belangrijk natuurlijk als mensen vragen om de doop. Maar hij zegt hier... Dompel ze onder in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest... De drie enige. De Heere. Als Mozes zegt: Heren, wie bent u, hoe heet u? Dan zegt de Heere: Mozes, ik heet. Ik ben. En dan mag je zeggen: Ik ben er. Ik ben bij je. Zo is God bij ons mensen. En wat moet je doen? Of je nu zending bedrijft. of dat je nu in huis je kinderen opvoedt. of voor de klas staat en de kinderen onderwijs geeft. Als je met elkaar bezig bent binnen de gemeente onder de prediking. dan moet je gedompeld worden in de naam van Hem die zegt: Ik ben er. Ik houd je vast. Ik wil je leiden. Ik ben je herder. Als dat rijk Want wat ben je nou geneigd om uit zonde te doen? Ja, te duiken in de wereld. Dieper onder. Aan alles mee te doen. Nee, zegt de Heer Jezus, wat je doen moet, dat is mijn naam, mijn aanwezigheid. Pas op. Ga niet gelijk zeggen, oh dus ik moet altijd gepast of ongepast, gevraagd of ongevraagd spreken over geloof. U moet, zoals de Heer Jezus Christus zegt, mensen dopen, mag ik het zo noemen, met woord en daad. Ze laten zien dat het het waard is. Om Christus te volgen, de redder van je leven, de vergever van je zonden. Want wat de Heer Jezus hier zegt, dat is. <kliek> Leer ze onderhouden alles wat ik u geboden heb. Ja, zegt iemand, maar nou ga je jezelf tegenspreken. Komt er toch dwang? Want als ik hoor van geboden, dan denk ik aan wetten. Aan wat moet. Nee. Aan wat kan. En wat gaat gebeuren. Als je in de nabijheid van de Heer Jezus Christus leeft. Ik denk aan die tijd. In de geschiedenis. Dat bijvoorbeeld onder de Germanen. Gedoopte. Bekeerde vorsten. Hun zwaard trokken en zeiden tegen de zendeling, ik zal je even een handje helpen. En de mensen de zwaardpunt op de keel zetten en zeiden, en nou laat je je dopen of ik steek je dood. Wat is dat verschrikkelijk, dat heeft niks met de macht van de Heer Jezus te maken. Dan gaan mensen hun eigen macht zien als een goddelijke macht afgod die stopt en met nee, wat de Here Jezus Christus hier de kerk voorhoudt dat is haar roeping. Je hebt een roeping in deze wereld. Als God zijn verbond met jou met u heeft gemaakt. De roeping tot geloof. De roeping om zijn gave te ontvangen, maar ook naast die gave de opgave te doen. Het is net als op school. Een leraar legt het rekenen uit. Ik weet nog dat ik dat deed, iedere dag weer. En dan vroeg ik, hebben jullie het allemaal begrepen? Ja, ze hadden het allemaal begrepen. En dan zei je, nou jongens, dan maken we die rijen eens even en dan gaan we eens kijken of je het begrepen hebt. Dan keken ze hem aan zo van: vertrouw je me niet? En je liep zo eens langs en je keek eens en dan zei je van: hé, hey, hier gaat het niet goed. En dan zei je tegen zo'n kind: ga dat eens maken, die opgave. En dan begon die en dan zag je wat fout ging. Kijk, zo zal het leven van een christen telkens zijn dat hij de fout ingaat. Als die niet let op wat de Heer Jezus Christus geboden heeft. En dan, ja, wat doe je dan als, als leraar? Grijp je in, dan zeg je, joh, ik heb verteld dat en zus of zo. Ja, en dan ineens zag je soms dat licht van het begrip... Doorbreken in de ogen van zo'n kind. Ja, toen begreep hij het, toen kon hij de opgave maken. Want als de Heer Jezus spreekt tegen zijn discipelen. dan geeft hij ze ook macht, volmacht. En hij geeft u en jou volmacht, vaders, moeders. En hij zegt: als je het nou zelf niet kunt, kom bij mij. Ik geef je de nodige rust. Ik geef je het nodige geloof. Ik geef je het nodige inzicht. Want denken er niet gering over. Het opvoeden van onze kinderen. Wij u van de week zaten we als team bij elkaar. En toen zeiden we, wij moeten aan de gemeente gaan uitleggen, de vaders, de moeders, de leraren dat de kinderen van de gemeente Onzinziens te weinig kennis hebben. Parate bijbelkennis. En ik weet het wel, vandaag aan de dag moet je alles kunnen vinden. Een soort encyclopedie op kunnen slaan van alle dingen. Maar zo werkt het niet. En we zeiden, hoe kunnen we dat doen? En iedereen keek mij aan en zei van, nou dan kun je zondag vast beginnen. Ik wil vast die voorzet geven, inderdaad. Hoe vervullen wij de roeping? Zeker de moeders. En ik denk ook wel de vaders zullen de kinderen leren bidden. De vaders en de moeders zullen ongetwijfeld. Een kleuterbijbel lezen. Een kinderbijbel. De gewone bijbel. Maar misschien is het goed dat we eens kijken of de kinderbijbel wel genoeg heeft. In het komende seizoen wil het catechese team met anderen daar met u eens over praten. Staan er vragen bij en beantwoord u die vragen. Leren de kinderen van u zingen, leren de kinderen van u de liefde tot de Heer? Straalt u dat uit, de liefde tot de dienst van God. De liefde tot schoolwerk, tot clubwerk, catechisatie. Ik vraag het maar even, ik kan niet heel uitvoerig vanmorgen hierop ingaan. Maar ik lees het hier wel dat Jezus Christus zegt, <coughs> leer ze onderhouden alles wat ik u geboden heb. Hij gaat er hier van uit, gemeente, als hij hier de zending opdraagt aan zijn discipelen en aan de kerk. Dat ze niet allemaal de zending ingaan. Maar dat er evenzeer zorg voor de kudde is. Zorg voor het gezin. Zorg voor de kinderen. En wat is het rijk? Als je dit mag horen en begrijpen. Want het gaat om het leven van je kind. U moet zich maar even nog in herinnering roepen. Dat we het hebben gebeden. Dat Walter en Joël. Een zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus mogen verschijnen, dat ze hebben gestreden de goede strijd en dat ze hebben mogen al verwinnen. Wat is dan de zegen des Heren? Dat Christus zegt en ziet: ik ben met jullie, alle dagen, elke dag. Amen. U alleen, u loven wij, ja, wij loven u, o Heer, vers 1 en 4 van Psalm 75.